Met NOS de nieuwe politieke partij van de ex-PVV'er hierop heeft aan verkiezingen 7363 stemmen gehaald. Veel minder dan andere nieuwkomers. Voor een kamerzetel had het democratisch politiek keerpunt van Brinkman bijna 63.000 stemmen nodig. De partij 50PLUS van de en Krol was de grootste nieuwkomer met ruim 177.000 stemmen. De partij heeft twee zetels in de nieuwe kamer. Van de partijen die niet in de Tweede Kamer komen is de Piratenpartij het grootst met 30.600 stemmen.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 Het weer vanavond en vannacht overweg bewolkt, af en toe wat regen. Morgen vooral in de kustgebieden kans op een bui. Flink frisser dan vandaag, maximaal 17 graden. Dit was het in Dit is Zwaan bij de ANUB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Tot zover de verkeer.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 to solve life's mysteries How's your life? It's been a while God, it's good to see you smile I see you reaching for your keys Looking for a reason not to leave If you don't know If you should say, If you don't say What's on your mind Baby, just To Make a Memory Bon Jovi John Bon Jovi heeft het geschreven samen met Richie Zambora En dat zijn eigenlijk een beetje de, de schrijvers Van de formatie Bon Jovi Ik eh, heb dit, eh, dit Nummer vanaf een cd die ik eh, Van de week gevonden heb in mijn favoriete Platenzaak, de cd heet Gewoon 100 keer liefde Prachtige liedjes staan Erop, onder andere dit Nothing Sweet About Me van Gabriella Ecclini. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muzieker hier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Had ik nog niet gezegd, hè? Bij deze dus. Lou Rawls, ook hij heeft een aantal jaren geleden een cd uitgebracht met alleen maar blues daarop. Samen met Buddy Guy, Lionel Hampty, Pooit Snow, Junior Wells en Joe Williams no slave, and I don't want you to work all day. Twenty-two. I said that I just want to make love to you. Nou, het zou wat tegen je gezegd worden door je partner, hè. Ik wil alleen maar liefde met jou bedrijven. I'm just a face in the crowd. You probably don't know me as I don't stand out. And I'm sure your heart doesn't be forgotten. Just a face Even geleden hier nog in Nederland hè? Deze Lionel Richie en stond samen op het podium Met Treintje Oosterhuis In Face in the Ground En dat is uh, in de crowd En dat is ook een hele grote hit geworden Voor deze Lionel Richie En binnenkort 13 april Dan staat hij weer in Nederland En ben ik aanwezig bij zijn concert hoor. Ha, ik heb kaartjes kunnen krijgen Deze dame heb ik ook nog nooit live gezien Dat was eigenlijk wel mijn bedoeling ik heb het over Alison Moyer. En zij zegt, ik ben invisible. Ja, voor mij wel dus hè. CD geworden met alle hitsingles erop van deze Alison Moyer. En daarnaast ook nog een keer een CD Met alle live nummers van haar Alle nummers die zij dus ook als hits Heeft gehad ook nog een keertje Live zijn opgenomen Prachtige CD is het overigens geworden wel hoor En dit komt ook weer van die CD 100 keer liefde Vijf CD's met iedere keer 20 nummers daarop dan wordt het af en toe moeilijk kiezen van welk nummer zal ik nu eens een keertje draaien. En toen dacht ik van John Legend toch. Bijna altijd goed hè. Say that you stay. Save little for me. En u uh, weet het hè? als uh, familie, vrienden of kennissen van mij op vakantie gaan naar een ver land. Dan uh, vraag ik altijd van, zou je voor mij een cd mee willen brengen? Nou, familie, die gaat binnenkort naar Australië toe. Ik heb nu één cd van deze Xavier route. En dat zullen we binnenkort meer worden hoor. Dit is van de Australian Tour in 2007. Van deze Xavier See This is my window This is my fortune van Xavier Roet. En binnenkort kan ik u dus nog veel meer van laten horen. Want dan brengen ze cd's mee uit Australië. Die je hier niet kunt kopen. Ook niet via internet. Ik heb het al eens een keer geprobeerd. Maar er is bijna niet aan te komen. Dus dan maar op deze manier. Henk Wesbroek. Dat is degene die achter dit project zat. Hij kwam met het idee. Laten we nou eens kinderen voor kinderen gaan zingen. En productie werd in handen gelegd van Jan Rietman. En alles bij elkaar is het een prachtig het is een prachtig project geworden, want er zijn al een groot aantal cd's uitgebracht van Kinderen voor Kinderen. Ik heb hier cd'tje nummer 15 in mijn handen. Er zijn mensen die houden van zacht, maar er zijn er ook die van hard houden. Mariska van IJzer en Soon Meddes die hebben de leadfocus. stem van Marguerite Eshuis in Black Pearl en ook live klinkt ze bijna alsof het vanaf een cd komt en deze man helaas, hij leeft al heel lang niet meer hij heeft nog heel veel LP's uitgebracht dit komt ook van een LP ik heb het wel op cd gezet accused, convicted and... The trial's over And now I face the Sure. consider and a few for now you know exactly LP staan ook nummers op met een duet met Deborah Allen. En die Deborah Allen was net 20 jaar oud toen dit allemaal opgenomen werd. En toen was die Jim Reeves inmiddels al zo'n 20 jaar overleden. Wat was er gebeurd? Ze hebben in de studio hebben ze banden gevonden met daarop de stem en natuurlijk het orkest van, van die Jim Reeves. Ze hebben het orkest eraf gehaald en alleen de stem van Jim Reeves hebben ze gebruikt, opgenomen voor een Ander orkest en daarbij de stemgebruik van die Deborah Allen. En daar zijn prachtige nummers uit ontstaan hoor. Onder andere Don't Let Me Cross Over. Don't let me cross over En dit was echt maar eenmalig hoor. Oh, er is maar één LP verschenen. In 1979 is die LP uitgekomen. En uh, ja, ik heb die LP zo ongeveer grijs gedraaid in het begin. Daarna ben ik uh, ja, verplan geweest om het op, op CD te gaan zetten. En heb nog wat moeten doen aan de geluidskwaliteit. Want de tikken en kraken waren niet van de lucht. Dat heeft u daarnet ook wel gehoord natuurlijk. Hè? Dit herkent u wel, hè? Van de CD van Angela Groothuizen: Melk en Honing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 Uitverkochte zaal De een zingt De ander spreekt En we treuren allemaal Maar met bier en bitterbal En het hart op de tong Tussen de stiltes die vallen treurige keurige ding die uitvoerig bespraak. The steel the Die paarse stem is zo kwetsbaar.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 Groothuizen zelf geschreven, bier en bitterballen. Kadans zijn tussen 1982 en 1992 wereldberoemd geweest hier in Nederland. Ze hebben verschillende hits gehad, zoals Dagen dat ik je vergeet. Ze hebben die hits allemaal samengevat op een cd die zij gewoon noemen tussen 1982 en 1992. Soms geloof ik dat er nooit iets is gebeurd tussen ons tweeën.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 Die regelmatig in Nederland te vinden zijn Dat zijn de Gods Zij treden op eh, tijdens diverse festivals hier in Nederland Vooral Americana festivals of country festivals Want het is een klein beetje country-achtige music hè? En als u liefhebber bent van de country music luister dan ook eens naar het programma Country track via uw eigen favoriete omroep Daarin hoort u meer van dit soort muziek de meeste nummers worden geschreven door Russell... ...maar dit is geschreven door Smith. All the labor, dit zijn de gods... hier in Nederland en uh, hou uw plaatselijke dag- en weekbladen maar eens in de gaten en als u ziet waar ze optreden zou ik u aanraden, ga maar eens gewoon een keer kijken naar die formatie Stuart A. Staples That leaving feeling I get that leaving feeling This time it's here to stay I've been waiting up the bullet and pushing me away. so heavy, but it's something that I can't believe, and this future so sudden just pushes me to my knees, is that your heart talking, just that befuddled your mind, the people that you love, they change when